Je imiteert mensen die je graag hebt om een of andere reden te Ja, maken. ja sowieso mensen waar je ofwel een beetje naar opkijkt of die, ja, of waar, ja, waar je iets iets... die toch iets hebben dat, ja. dat boeiend genoeg is om ze na te bootsen. Ja, ja, ja sowieso. Ooit van Rossem erover gehoord? Over jou? Uh... Oei. Ja, van Rossem heb, heb ik met Van Rossem de meest onwaarschijnlijke ervaring meegemaakt. Dat ja? is ja. Um, ik werd naar een, naar een event gelokt waar hij was, maar ik wist het niet. Oké. Okay. En dus ik als praatgast op een avond... Ja, gewoon als jezelf, hè? Ja, als ja, jezelf. Ja, voilà. Ja. ja, Herman Brusselmans was daar. <laughs> dat ook nog Ja, dat was, was mijn buurman, dus ik woonde... <laughs> ja, echt? Hè, ik, ik woonde boven Herman Brusselmans, ja. In Gent toen? Ja, in Gent. Och. En um, de, herman, de Herman had mij naar zo'n praatavond met wat BV's gelokt. Ja. En ik zat daar als mezelf... En ineens komt van Rossem en ook als praatgast, had hij nog nooit gezien, en ze vragen aan hem, Jean-Pierre, wat vind je van mensen die je nabootsen? zijn? <laughs> dat zijn dwaze kloten die ze onder de boom moeten hangen. Zo. En nee, oh, ik nee. zo. Maar dat bleek dus gewoon een grap te zijn. Oh, heerlijk. want Hij vond dat, hij vond dat super. Ah, oké. Okay. Maar ja, achteraf hebben Oh, gelukkig. Ja, ja, maar op het moment zelf, oh, ja. voor een volle dag, die ben hij daaruit. Ja, op zijn gekende wijze natuurlijk. Oh, ja. jong. Zalig. Alleen achteraf, achteraf van, zalig. ja. ja. ja ja heel leuk heel leuk We oh wat dat is goed her. ja ja, ja.